Het wordt het onderkomen van het Nederlandse Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor worden huidige zalen en theaters gesloopt. De bouw is omstreden. Tegenstanders zijn bang dat Den Haag onaanvaardbare financiële risico's loopt en noemen het miljoenenproject geldverspilling. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie, dat zegt minister Bussemaker van Cultuur.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 On top of the world.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 wil ik jou ik ga aan stil to plazen.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 If. Antwoord, op 106.9 FM Thank <laughs> you.